In de VS stonden vandaag twee militairen voor de rechter voor een moordpartij. In Washington kreeg een sergeant levenslang voor de moord op 16 Afghaanse burgers. Hij ontliep de doodstraf door schuld te bekennen. In maart vorig jaar doodde hij in twee dorpen in Afghanistan negen kinderen en zeven volwassenen. En de militaire jury in Texas heeft een man schuldig verklaard aan de moord op 13 militairen in Fort Hood.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 En de Nederlandse mannen hebben de halve finale op het Europees kampioenschap hockey in België verloren van Duitsland met 3-5. In de Olympische finale in 2012 en bij het vorige EK in 2011 verloor Oranje ook al van Duitsland. De hockeymannen spelen zondag om het brons tegen de verliezer van de anderhalve finale tussen België en Engeland die nu wordt gespeeld. Het weer... Vannacht blijft het lang warm. Het koelt langzaam af. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog. De meeste zon schijnt in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Wij hebben geen winkelbanden. geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 Erik Kortom. Bijna vier minuten over negen en een hele mooie vrijdagavond. vrijdagavond sluiten we in BNN Today de week af. Met dan hier aan tafel politiek-watchers Boris van der Ham en Herman Meijer. En entertainment-watcher Rianne Meijer. <laughs> uh, geen familie dus. Uh, Marietje is inderdaad met een kop koffie toch weer vertrokken. Ze ging naar de parade. Ja, precies. Heel goed. Oh, en terecht. Echt? Ja, dat is ook ontspanning. Het is weekend. Uh, veel politiek dit uur. Uh, de onderhandelingen onder andere. Uh, een dame bij de SGP. En ja, we gaan het er toch ook even over hebben over de scheiding, scheiding van Diederik Samson en of dat nou wel zo breed uitmeten in de pers had gemoeten. Tja. Of tja. nee, meekijken kan natuurlijk via het knopje webcam op radio1.nl. En twitteren kan ook. Dat doe je via hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt achter de week. En dat doen we met muziek. En dat doe ik meestal. Maar dat doe jij nu. En ik vond de eerste plaat al helemaal gek. Dus Oké. Okay, nou, dit is iets heel anders. En ik moet even de luisteraar waarschuwen. Want we gaan uh, uh, hip-hop draaien op Radio 1. En ook echt harde hip-hop. Uh, als je dat echt niet trekt, nummer duurt maar twee minuten. Is Zet dit de sweatshirt? Ja, sweatshirt. sweatshirt. Nou, daar kan je niet omheen, die man. Earl sweatshirt. Uh, niet Kanye West en niet Jay-Z. Maar deze jonge gast uit L.A. is de man van het moment. 19 jaar oud. Ziet er een beetje uit Alsof hij van het padje af is, is hij waarschijnlijk ook. Het klinkt hees, het klinkt lijzig, het klinkt duister, maar iedereen in de hiphop heeft het over hem. Uh, luister maar eens naar dit nummer van zo'n kerstverse cd Burgundy. What's up nigga? Why wow, you so depressed and sad all the time like a little bitch. What's the problem man? Niggas want to hear you rap. Don't nobody care about how you feel. We, we want raps nigga, raps. Grandma's passing it, but I'm too busy trying to get this fucking album cracking to see her, so I apologize in advance Crack if anything show. should happen, and my priorities fucked up, I know it, I'm afraid I'm gonna blow it, and when them expectations raising me, cause daddy was a poet, right, talk all you want, I'm taking no advice, nigga I'm about to relish in this anguish, and I'm stressing over payment, so don't tell me that I made it, Only relatively famous in the midst of a tornado Misfitted, I'm Clark Gable, I'm not stable A brace this fuck and they all pay me I'm chuckling, crossfaded, and public. Heart racing till blood is lit Look like you don't give a fuck again, right? <laughs> hey Tempe nigga, what's up nigga? I heard you back, I need them raps nigga I need the verse, I don't care about what you going through What you gotta do, nigga, I need bars, 16 of them. I don't fuck with too much of y'all shit. Judging by the pants and them all grip. Gully in the vans with the dark tits. I'm a star shit type nigga. Cut. Riding a Jeep on a side, swipe niggas. She like flight, that's all right, nigga. Him in the left, ready when the price is in right. Got the whip and I ain't got the license for it. And Jill got me living like my life is golden. Sitting on the sofa, feeling high and dormant. And we gon' smoke another while the mic records it. The Cut night's just doing it, damn who the show. fuck you staring at? Acting like you never seen a toothless care cap. Bars hotter than the block where we be at. Stunning these niggas, gon' flop like d -Vac. see that nigga? For the time being, I'ma be that nigga. Believe that nigga. You see that nigga? For the time being, I'ma be that nigga. Believe that nigga. See that, nigga? <laughs> Ik zie Boris van der Ham ook met zijn tanden op elkaar meeschudden. <laughs> het is Sir Earl's sweatshirt van het album Doris. Geproduceerd door, kun je het horen, Erik? Ook nee. een man van het moment. Farewell, Wilderness. Oh, okay. ja. Het is tijd voor sport, voor voetbal. Want we gaan, we gaan naar Heerenveen. Heerenveen, Ajax, Frank, wie laat, Hoe staat het ermee? Ja, lekker drummetje op de achtergrond. Heerlijk hoor. In 52 minuten zijn we onderweg. Het is nog steeds 3-2 voor Heerenveen. Dat had heel anders kunnen zijn. Namelijk nog een grotere voorsprong voor de thuisploeg. Die uh, als een komeet uit de startblokken gaan na rust. Met een heerlijk steekballetje van Sieg op uh, Finn Bogason. Precies op snelheid, precies op maat. Heerlijk aangenomen ook door de IJslander. Alleen zat er toen nog net een beentje van een Ajax-verdediger tussen. Anders had hij weer vrij uit kunnen halen. En als Finn Bogason vrij ...uit kan halen, dan kun je alvast het doelpuntje aantekenen. In dit geval kwam het niet zo ver. En een aanval daarna, toen was de bal bij Van La Parra... ...die is iets balverliefder dan Ciek. ...hield de bal dus te lang bij zich tot grote ergernis van de IJslandse spits. Want die liep toen ondertussen al een metertje of 4-5 buiten spel. Toen Van Laparra. dacht, oh ja, er zijn nog meer mensen op het veld dan ik alleen... Met een, ...met een balletje, laat ik eens om me heen gaan kijken. Toen was eigenlijk het moment alweer voorbij. Heer de Veen moet nu even verdedigend denken... ...want Ajax probeert aan te vallen, maar daar valt Bojan... ...in het centrum van de aanval om met een bal bij hem in de buurt. En dus neemt Veen over, dat duurt maar kort. Eriksen zit ertussen, opnieuw Boyan legt even terug... Op Paulsen, Eriksen, Boyan niet bereikt. Uitstekende onderschepping daar aan de rechterkant van Slagveer. Die even mee teruggekomen is. En zo Heerenveen weer uit de problemen helpt. Maar van de eigen helft afkomen is op dit moment heel even een probleem. Dat doet Heerenveen ook liever vanuit de counter. Dan zijn ze heel veel gevaarlijker. Ruimte zat tenslotte op de helft van Ajax. Daar gaan ze weer met Slagveer. Slagveer met Van Laparra. Verder is er eigenlijk niemand bij. Vin Bogus onttrekt aan het gaatje. Eee, de bal net voorlangs. Geprikt daardoor de rechteraanvaller van Heerenveen. 53 minuten zijn we ruim onderweg. En Heerenveen is op zoek naar de beslissing in deze wedstrijd. Hoewel, je weet het in deze wedstrijd, maar nooit. Tot nu toe is het 3-2 in Heerenveen. We blijven met z'n allen nog even eigenaar van ABN AMRO. Die bank werd bijna vijf jaar geleden door de staat gekocht. En minister Dijsselbloem gaat de bank wel klaarmaken voor een beursgang. Dat lijkt hem de beste manier om de meeste pegels voor de staatskast te pakken. Omdat wij toe willen naar een normale bankensector... maar wel onder strenge regels... Uh, die dienstbaar is aan de samenleving, dienstbaar is aan burgers en aan de economie. Uh, de ABN is daar goed naar op weg... Uh, en het is nu zaak om uh, te kijken of we over een jaar, op z'n vroegst, die beslissing kunnen nemen. Dan moeten banken op orde zijn, dan moet de sector op orde zijn. En de markt moet goed zijn, er moet ook een goede prijs terugkomen. Ja, over die prijs gesproken, het ziet er naar uit dat er flink op de bank verloren gaat worden door de staat. ABN AMRO is nu vijf jaar in handen van de staat en er is tot nu toe 22 miljard euro ingestopt. Maar dat krijgen we er waarschijnlijk nooit voor terug. Op dit moment is ABN AMRO maar zo'n 15 miljard euro waard. Het feit is inderdaad uh, dat de kans dat je hem met winst verkoopt klein is. We willen een zo goed mogelijke prijs. Maar omdat we een zo goed mogelijke prijs willen... willen we ons ook niet vastleggen op een moment. Ja, ja. we willen ons niet vastleggen op een moment. Armin Amro gaat dus weer naar de beurs. En nu hoorde minister-president Rutte al... het is zeer waarschijnlijk dat er flink op verloren gaat worden. Tenminste, daar, spe, daar speculeert hij, of daar, daar, daar, daar wijst hij op. Grote vraag is dan natuurlijk... is er in 2008 te veel betaald voor deze bank, Boris? Jij was toen Kamerlid, toen het speelde. Hoe herinner jij die discussie over uh, de, de, het tot staatseigendom maken van ABRAMRO? Nou, dat alles heel erg snel moest. Hè? Er werd echt. Ik was destijds nog geen, geen financieel woordvoerder, maar de woordvoerder daarop... die werd dan echt midden in de nacht gebeld, ja. s'avonds... om op de hoogte te worden gesteld door de minister van Financiën. Later heeft de commissie de Wit, hè, onder leiding van Jan de Wit van de SP... Heeft het, het Kameronderzoek gedaan hoe dat gegaan is. En kijk, daar kan je allemaal kritiek op uitle uitleveren... en je kan daar heel erg uh, terug op kijken dat het soms te snel is gegaan... dat het misschien te weinig of te veel is betaald. Allemaal een beetje achteraf, mm. hè, want het moest gewoon snel gebeuren. Het is nu veel interessanter wat er nu moet gebeuren... Um, het wordt al gezegd, 22 miljard heeft het gekost. 15 miljard zou het nu opleveren. Um, er wordt gezegd, over een jaar uh, zou, zou die klaar zijn. En dan zou de sector ook weer op orde zijn, hoor ik ja. bloem zeggen. en dan denk ik, waarom zou je dat zeggen... Dat ja. vind ik nou het meest... Nou, laten schieten ze in de lucht. Nou, ik, ik kan me. Een van de opties zou kunnen zijn. dat ze zeggen. Nou, we hebben volgend jaar een enorm groot begrotingstekort. Er moet weer extra bezuinigd worden. We hebben gewoon behoefte aan cash. En dan kan je opeens toch wat cash binnenhalen. En kan je bijvoorbeeld het probleem ook van het kabinet. Uh, die toch uh, ook aan het worstelen is... van hoe krijgen we volgend jaar de begroting rond... Uh, kan hem deels worden opgelost. Dat is wel een hele cynische uh, zeggen, is, dat, is dat wenselijk? Dat, dat is, is absoluut vraag. niet wenselijk. Want uh, je moet hem voor zoveel mogelijk geld verkopen. In Engeland zijn ze ook bezig met dit soort... Of, uh, genationaliseerde banken weer naar de beurs te brengen. He, de Lloyds Banking Group wordt binnenkort... in het Engeland wordt hier bijna verkocht. Maar wel met winst. En bijvoorbeeld ze hebben besloten... om de Royal Bank of Scotland... om dat nog eens even niet te doen. Te omdat, houden, ze, ja. omdat ze... Omdat die Niet voldoende opleveren, dus met andere woorden, ik zou als ik de regering was, zou ik niet zo uh, jaartallen noemen, getallen noemen, dat moet je allemaal niet doen. Je, Al, moet gewoon, je moet gewoon wachten totdat je een goede prijs voor krijgt. En als de motivatie zou zijn van, nou ja, we hebben even wat cash voor volgend jaar nodig om een politiek binnenlands probleem op te lossen, dan zou dat een hele slechte zaak zijn. Herman, wat denk jij? Is, is dat zou dat een mogelijkheid zijn? Wat Boris oppert? Ja, het zou kunnen. Ze hebben natuurlijk continu geld tekort. Ik hoop wel dat het niet zo is. En ik hoop ook dat ze toch iets meer gaan krijgen dan die 15 miljard... als we er 22 miljard in hebben gestoken. Ja. Dat is, 7 miljard, dat is 7, miljard 7 miljard verlies. Ja, daar word je niet vrolijk van. Is het niet zo dat, dat, uh, dat het ook een beetje... Nou, laat zeggen, de bank is al wel vijf jaar in handen van, onze, van de staat... maar uh, um, banken zijn wel mede oorzaak geweest van de crisis waarin wij, waarin wij zitten. Uh, ik hoor Dijsselbloem zeggen dat binnen een jaar de sector op orde is... Heb jij het gevoel dat die sector al op orde is, Rianne? Nee, ik denk sowieso dat, dat de huisprijzen... echt nog wel een flink stuk moeten gaan dalen in Nederland. En zolang we nog hypotheekrenteaftrek hebben... waar eigenlijk nooit over wordt gepraat dat daar echt nog wel, ja, er wordt wel over gepraat... maar ja, uiteindelijk gebeurt er niks. niks besloten, omdat de partijen dan weer niet aan willen. Maar daardoor zitten die huizen nog steeds op, een, op veel te hoge prijs. En zolang daar ni niks aan is opgelost, denk ik... dat we er ook niet helemaal uit gaan komen. En is dan ook niet het risico dat deze bank... als hij dus in zijn geheel weer naar de beurs zou gaan... hetzelfde spelletje gaat spelen als dat het ooit gespeeld is. Nou ja, heeft. er wordt steeds dat gezegd... als je een gezonde bankensector moet hebben... dan moet je ze splitsen, dan moet je ze zakelijke... Ja. en de ja. consumenten, en consumenten ja. moet je aan elkaar trekken. Nou, of dat allemaal gaat gebeuren, dat is maar helemaal de vraag. Zo ziet het er in in ieder geval niet uit. Het is op zichzelf wel goed wat Dijsselbloem zegt: van, hè, de, dat er allerlei regels moeten komen en dat de overheid wel een beetje oog in het zeil houdt. Door, ja, dat er, er zoiets wordt, hè, dat ze ook niet helemaal als overheid een, een minderheidsaandeel houden. Want dat is niet verstandig, want je moet als overheid gewoon niet bank willen zijn. Dat kan de private sector beter, maar je moet wel hele strakke regels maken om ervoor te, te voorkomen dat we weer in dezelfde sores komen als. Een paar jaar geleden. Cynisch gezegd dus, geld nodig. En anders misschien weten wij niet alles. Ik hoop dat de Kamerleden daar Dijsselbloem de aankomende maand... heel strak op zullen ondervragen. Daar zijn ze voor. Hartstikke goed. Beam. Ja, We gaan even van de koude, kille bankenwereld... naar het warme Brazilië in 1972. Arthur Verocai, een producer toen, gitarist en zanger... Maakte een geweldige plaat. Hoor ik hier iemand in stemmen klinken? Uh, knikken? Ja. Het, het, het was toen, even uitleggen, het was de tijd van de dictatuur in Brazilië. Je kon niet zomaar van alles zingen. Het is aan de ene kant een protestplaat die flirt met allerlei muziekstijlen... Van, van buiten Brazilië, funk, pop en jazz. Maar het is ook een grootse productie, topmuzikanten, groot orkest met blazers erbij. En dan krijg je een soort Braziliaans melancholiek geluid dat uniek is. Arthur Verocai naar Boca do Sol. Als je dit mooi vindt en je wil het op CD hebben, dat kan niet. Oh, okay. Het is niet te koop in Nederland op CD. Misschien via vinyl moet je de week op wachten, komt het uit het buitenland. Dat is jammer. Wat is een meesterwerk, vind ik. Arthur Vero, Brazilië op zijn best. Jij hebt het gewoon illegaal gedownload, natuurlijk. Jij hebt het weer illegaal gedownload. Nee, ik, maar ik nee, zag in is... deze echt geen andere weg. Hè, nee, Erik. nee, nee. nee. Geef niet. Biem, dus uh, nou ja, hij ziet het in. Hij ziet te veel. Hashtag BNN Today. We gaan snel naar Heerenveen, ondanks het feit dat ik elke keer als we overschakelen, mijn hart vasthoud. Frank Wielhaart. Want elke keer als we overschakelen. Er gebeurt er iets tegen Ajax. 3-2 is het er. Ja, inderdaad. Nou, het is dat je je aankondiging iets te langer maakt. dat ik, had ik je zag gewoon. hem. Dat maakt niet uit. Ja, precies. Maar ja, dan weet je precies inderdaad dat het weer zo ver is. Een uh, vrije trap bijna vanaf de achterlijn. Genomen door Sieg. En die jongen heeft zo'n verschrikkelijk fijne traptechniek. Die schiet de bal gewoon in de korte hoek. Het is dat Vermeer daar wel een beetje op rekent. Die stond de bal uit het doelmond. Nu uh, de ingooi van Heerenveen. Ver in uh, het stafschapgebied van Ajax. Dat nu kan uh, counteren via Eriksen. Dat lukt niet. Maar daarna fluit Vink voor de overtreding die eerder werd gemaakt door Bojan. En Ajax. Ajax heeft haast. Palsen stuurt daar uh, Sana de diepte in. Die is ingevallen voor Fischer. Fischer heeft niks goed gedaan. Sana begint nu aan zijn eerste klusje. Gaat met deze tegenstander voorbij. Moet de bal neerleggen bij de eerste paal. Dat lukt niet. Wel een hoekschop overgehouden. En die zijn tot nu toe voor Ajax bijzonder gevaarlijk. Ajax maakt haast. En uh, Frank de Boer heeft dus ingegrepen. Fischer weinig goed gedaan. En dus uh, gewisseld. Schöne in de rust al gewisseld. Omdat ook hij weinig goed gedaan heeft. Dan komen er nog wel een paar bij Ajax voor in aanmerking. Daar komt de hoekschop. Ook die is indraaiend. En ook nu is de keeper degene die. De bal wegstond. Opnieuw ingebracht. Maar uh, opnieuw ook weggewerkt achterin bij Herenveen. Het tempo is nog steeds uh, voor een Nederlandse wedstrijd zeer zeker. <tacht> Neem me niet kwalijk. Moordend hoog. En dat heeft alles te maken met dat als Heerenveen de bal heeft... dan gaan ze als een dwaas counteren proberen de wedstrijd te beslissen. Maar Ajax moet het bal tempo wel hoog houden om Heerenveen uit elkaar te spelen. Tot nu toe lukt dat uh, niet meer sinds de 18e minuut. Nee, sinds de, uh, ja, sinds de 18e minuut. Toen stond het 0-2. Inmiddels staat het al een hele tijd. 64 minuten zijn wonderweg. 3-2 voor Heerenveen. De mussen gaan deze herfst van het dak vallen in Den Haag. Zo heet gaat het daar worden. Althans, dat is de verwachting van het kabinet, verraste eerder deze week. GroenLinks en D66 door die partijen niet meer te betrekken in de gesprekken over de begroting. En D66-baas Alexander Pechtold snapte er, er helemaal niks van. Het was de boodschap van Dijsselbloem. We zien elkaar in september bij Prinsjesdag wel weer. Oei. Ja, het was voor mij verbazingwekkend. Verbazingwekkend is het niet. We gaan even snel naar Heerenveen. Ja, want er gebeurt weer wat met u aan de andere kant. Want de voorzet komt vanaf de rechterkant. Eriksen legt hem dan klaar voor zijn linker. En het hele stadion ziet het eigenlijk aankomen. Maar Noordveld wordt toch verrast in de korte hoek. Geplaatste bal van Eriksen. En het is weer gelijk 3-3 na ruim een uur voetballen in Heerenveen. En doelpunten zijn. Dus maar we waren bezig over Pechtold, D66 en ja, het, de boosheid. Ja, ja, de hakken staan in het zand in Den Haag. Als de begroting is ingediend, dan moet blijken of de gok voor Rutte en zijn kameraden goed uitpakt. De financiële plannen moeten immers ook door de Eerste Kamer en daar hebben ze die oppositie hard nodig. Zeker. Ik praat erover verder met onze eigen ...Wartje Boris van de Ham. Politiek, blogger Herman Meijer en glamourblogger Rianne Meijer. Mag ik dat zo zeggen? Ja, Enter hoor, dat mag Entertainment, entertainment glamourblogger. Ik wil ook glamourblogger. <truimert> dat kan Dat worden. kan ja. namelijk. Nou, je moet er te heus te wel iets voor ik kunnen. Ik kan het net zeggen, nee, maar goed, als je je erin verdiept... dan kun je er gewoon ik over bloggen, een, ik, toch? Ik heb een heel kaal hoofd, dat is behoorlijk glamour. Weet je niet? Dat, dat ja, precies. Als een, als een... Kijk even op uh, radio1.nl en druk even op de webcam. Dan kun je zien hoe, hoe uh, Boris van Ham zich door deze uitzending heen ja, Precies. Maar goed, uh, Politiek Den Haag is dus weer terug van vakantie. Het spel is alweer aardig op de wagen, zo zei ik al in het begin. Het kabinet is, uh, probeert te onderhandelen. Of het, en, roept, en 6 miljard moeten bezuinigd worden, soms 8 en dan weer 6. Oppositie doet in dit geval niet meer mee. Pech tot in dus afgelopen maanden geparkeerd aan de lijn op deze zender. Hij was niet uitgenodigd om mee te onderhandelen, Boris. Uh, vind je dat heel gek? Want het ligt wel heel ver uit elkaar wat er op dit moment... tussen regering en oppositie... Uh... Ja, nou, ik begrijp heel goed dat uh, Alexander Pechtold, <laughs> mijn, mijn oude fractievoorzitter... zegt van nou, nou, ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp het wel een beetje van het kabinet. Want kijk, stel je voor dat je nou uh, nu al heel veel dingen gaat weggeven... aan GroenLinks en D66 en of ook aan het CDA... Ja, ze zijn je niks verplicht. Ze zitten niet in je kabinet. Je hebt geen ministers in je kabinet van die partij zitten. Dus het zou zomaar kunnen dat je ze allemaal dingen geeft. Dat je compromissen sluit. En dat dan vervolgens in, de, in het uiteindelijke debat in de Tweede Kamer... en uiteindelijk in het Eerste Kamerdebat... dat is alweer ja, een paar maanden verder... verder. Dat, dat dan toch opeens weer er extra eisen komen. Dus ik denk dat het kabinet gokt van nou weet je... Natuurlijk gaan we wel uiteindelijk om een meerderheid te krijgen... wel wat water bij de wijn doen. Maar dat doen we gewoon één voor twaalf. Op het moment dat de begroting voor ligt. En ze doen echt heel moeilijk, ze willen tegenstemmen. Dan gaan we op het laatste moment nog wel eens onderhandelen. Dan komt er op dat moment wel iets uit. Dan hebben we wel wat bedragjes voor, voor GroenLinks en D66 en het CDA klink je liggen. Klink mild? Wat klink je? Toen, als je in de kamer had gezeten op dat moment... had je dan wel op je achterste benen in de... Nee, ik, de, ik begrijp ik. heel goed dat, dat D66 en GroenLinks zeggen van ja. uh, schande. Ja. Um, en er zit ook wel een risico aan aan het kabinet. Want het kan natuurlijk net zo goed zijn dat straks op het moment dat het 1 voor 12 is... dat dan GroenLinks ja. en D66 zeggen, ja, ja. nou ja, uh, we nemen even de telefoon niet op. Want we weten <laughs> dan ze wel, wel nodig het zijn. is in maart gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Waarom zouden GroenLinks en D66 en ook het CDA, die er nog steeds niet goed voor staat... Uh, gaan zeggen, nou, we gaan dus even het kabinet he helpen met allerlei vreselijke bezuinigingen... Um, misschien is het, komt het die partij dan wel tegen die tijd uit... om, ze het, om het kabinet te laten ja. vallen. Dus met andere woorden, het is voor het kabinet... net zo risicovol om met ze te gaan onderhandelen. Want ja, dan nog is het straks de gemeenteraadsverkiezing... Als ze op, als ze, als ze op dit moment stil te laten, laten vallen. Ja, exact. Dus wat dat betreft denk ik dat ze de gok hebben genomen... van nou, we gokken er maar op dat het CDA, GroenLinks en D66... een beetje gouvernementele partijen zijn. Dat ze uiteindelijk wel, wel mee willen denken. Want ook hun kiezers vinden het belangrijk... dat het, het land niet weer naar de stembus gaat... Maar het is wel een gok. Ik vlieg naar Herman, naar de andere kant van de tafel. Andere kant van het politieke spectrum misschien ook wel. Want Herman, uh, jij kent Politiek Den Haag ook goed. Je bent een tijd voorlichter geweest van, uh, van de SGP. Uh, vind je het slimme zet om dit te doen? SGP is natuurlijk ook een oppositiepartij... die nou. best wel af en toe is nodig is geweest in het verleden... en misschien ook al in de toekomst. Nou, ze hebben de SGP al een keertje nodig gehad natuurlijk... bij het Woonakkoord. Ja. Toen wilde GroenLinks niet meedoen. D66, CU en SGP. Die optie ligt natuurlijk nog steeds open in de Eerste Kamer. Ik vind het wel een, een beetje een gevaarlijke gok van het kabinet. Vertel. Uh, ik ben het helemaal eens met Van der Ham. Mm. Maar ik denk dat hij nu uh, D66 en GroenLinks een beetje boos heeft gemaakt. Het CDA die heeft nog nooit meegewerkt. Ik weet ook niet of hij dat in de toekomst gaan doen. Als het mislukt, ja, dan zitten ze op de blaar. En dan komen die 6 miljard bezuinigingen niet doorheen. En dan moet je maar afwachten wat er met het kabinet gebeurt. Dus ik vind het echt een groot gok. Rutte zegt dat het goed gaat met de onderhandelingen, Dat heeft hij echt gezegd. Dat ze er begin volgende week wel uit gaan komen. Dan komt Prinsiedag en dan wordt het spannend. Krijgen ze dan de steun van de oppositie, denk je? Nou, dat moeten we dus zien. Ik, ik kan me voorstellen dat dan in september... bijvoorbeeld bij de Algemeen Politieke Beschouwingen... dat is nog heel ver weg van de gemeenteraadsverkiezingen... dat dan GroenLinks en d met allerlei moties komen... van een schande en, en grote woorden... En dat er dan met die grote woorden... dat inderdaad misschien door de heetheid van het debat... allemaal mussen van het dak en symbolisch <laughs> van het... en dat er uiteindelijk dan toch een akkoordje komt. Ik, dat is mijn voorspelling. Omdat het, me, omdat het meestal zo gaat. Maar en zo, heet, zo heet is het wat ik bedoelde... werd net in dat hete en mussen van het dak. Zo heet is dat, dat toch niet? Dat is gewoon niet. eigenlijk een heel lauw politiek spel, Elke hoor. herfst nee. wordt dat cliché van stal gehaald. Ja, ja, wordt er ja. gezegd, nou het wordt een hete herfst hoor. Dat is het geloof ik al tien jaar. En eigenlijk al 150 jaar sinds elk kabinet... Uh, een begroting moet presenteren. Dus dat zijn allemaal clichés... Er is wel wat aan de hand. Er is wel 6 miljard bovenop die enorme bezuinigingen die er al zijn... moet gevonden worden. Je ziet dat dat niet zo makkelijk te halen valt. Want waar kan je veel geld binnenhalen? Dat is namelijk de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld de WW inkorten. en zo. Nou, dat wil de Partij van de Arbeid niet. Dus je verkoopt een uh, bank... Je verkoopt een bank. Nou ja, dat is dus het cynische. Dat dat ja. wel wellicht wel eens een oplossing kan zorgen, voor zorgen. Dat het in ieder geval wat milder wordt. Uh, wat ook kan is de lasten verhogen. Nou, Dat is zeer onverstandig. Dat, dat, nou ja, iedereen, elke ja, econoom zegt dat doe Het, dat nou als zeg, het lijkt goed. alsof we daar nu zo onderhand achter zijn. Dat dat lasten ja, verhogen. Dat, dat moeten we, we maar even niet doen. Dus dan zijn er niet zoveel andere opties. En dan kan je nog wel weer eens daar hier en daar een 100 miljoen wegtrekken. Maar dat, dat is niet echt dat is geen aan substantieel. Nee. Nee, in de weerzin bij de oppositiepartijen wordt groter om mee te doen. Ja, absoluut, bedoel, er er hoe zit er, ben je nog steeds een beetje verbonden aan de Staatkundige gereformeerde partij? Of, of niet? Of wel? Nee, hoe, hoe... Niet, maar ik ken de SGP goed natuurlijk. Dat is een hele constructieve partij. Die zullen ook alles eraan doen om Nederland te. Uh... In goed vaarwater laten houden. Maar dat is één zeteltje in de Eerste Kamer. Ze hebben er acht nodig. Nee, hey, ze zijn één keer heel hard nodig geweest. Hè? Dat ja, heeft tot... maar... Ik zie nog de glimmende kop van meneer Van, van der ja, Steij. Toen had ik waarschijnlijk ook een glimmende kop. Ja. Maar dat was het vorige kabinet. <laughs> en nu zit er een ander kabinet. Bij mij werd ja. wat doffer toen. Ja, ik was ja. het. Ja. De, de glamour was een beetje van, van de ham af ja, op, dat precies, op dat moment. Goed, het uh, nieuws van de onderhandelingen was natuurlijk niet het enige nieuws wat uit Den Haag kwam afgelopen week. We gaan het even hebben over wat persoonlijk uh, politiek nieuws. En ik kijk natuurlijk naar jouw antwoord. Voor de glamour en de entertainment. Nee, ja. er werd natuurlijk. Uh Gemeld dat Diederik Samsom gaat scheiden. Vervolgens kan er een hele discussie moeten. Een kant als NRC. En uh, moeten de, de, de media zich daar nou mee bezighouden? Ja of nee? Uh, volgens hier bij BNN was, was daar geen twijfel over mogelijk. Dat moest. Dat was gewoon nieuws. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Wij hebben het trouwens niet gebracht, omdat ik het meer. Ik vind dat niet entertainment genoeg nieuws voor een entertainment site. Het ben is zei, maar een scheiding, daar gaan dan, elke dag als uh, heel de veel mensen Als er gewoon was geweest, was het dan anders. Ja. Ja, maar de, waarom niet entertainment genoeg? Nou, omdat ik vind dat dit nieuws is voor de, voor de no normale uh, nieuwszenders... Uh, uh, en programma's en kranten. Ik bedoel, zeker voor iemand wat natuurlijk ook heel veel als argument is gebruikt... die zijn gezin zo'n ja, prominente ja, rol heeft gegeven in de campagne... Is dit wel degelijk van belang? En ik had ook het idee dat de discussie heel erg werd gebruikt, ook door bijvoorbeeld NRC en de Volkskrant, om, uh, om zich soort van te distancieren van de platvloersheid en te zeggen, ja, ja wij willen het eigenlijk ook niet. Maar, doen maar we doen 5. het eigenlijk dan ja. toch maar wel. Ja, Pieter Klein, adjunct hoofddirecteur van RTL Nieuws... stelde vast dat de journalistiek veranderd is. Dat we dit dus nu. Ja, zullen. joh. Ik vond het <laughs> nogal een, een, een vrij grote constatering. Uh, vind je dat, vind je dat, dat met zo'n bericht over, over Samsung dat dan de hele journalistiek verandert? is? Nee, dat, dat, de... is, dat gaat een beetje zo snel. Het ligt er een beetje aan hoe dit zich nog gaat ontwikkelen, hoor. Maar het feit dat een, dat een prominent politicus... die ook zijn gezin heeft ingezet bij de campagne gaat scheiden... dat je dat dan brengt, dat vind ik niet zo gek. Als er nu een enorme jacht gaat komen op van wat is de oorzaak... en heeft hij nou een relatie met die en die en die... Ja, wat en dat dan, je dan, ook, dan, dan zou het wel echt gaan veranderen, want dan, dan ja, weet je... Ik zou bijna in SGP-termen. Dat hoort ook een beetje bij de gebrokenheid van het leven. Dat dingen fout kunnen gaan. gaan, stuk gaan. En ja, maar dat toch. Zijn... Dan, dan gaan we het ja, dan even... moet je dan een beetje Was. uitblijven. Ja, okay. R prachtig, de ja, de, de regatorische gebroken... achtergrond heb ik. Ja. RTL Nieuws brengt dus dat nieuws wel uh, uh, uh, ja. van, van de scheiding. En nu komt natuurlijk RTL Boulevard eroverheen. Met uh, het melden, dat hebben ze van de week al gedaan, dat Samson een relatie zou hebben met woordvoerder Ja. Hoe zit dat? Want dat is dan natuurlijk wel van dezelfde... Ja, ja dat is heel raar. Ik bedoel, helemaal. zij hebben dat allebei, ze hebben dat nagevraagd bij allebei. Hebben, allebei, jullie, dat, hebben jullie dat gebracht? Nee, nee. nee, zij hebben het allebei ontkend. Dus dan, ga ik, dan is er geen enkele reden om dat te gaan brengen. Ik bedoel, los van het feit dat ze geen enkel bewijs hebben... zou het ook in hun geval heel raar zijn als ze daar nu over zouden liegen. Ik bedoel, het is een woordvoerder en een prominente politicus. Dus stel, het komt over een half jaar uit, het is wel zo... Daar geloof ik echt In Spanje of in Engeland zou iemand al lang echt volledig geslacht zijn... volgens mij door de media, op zo'n moment. Dan gaan ze eens zoeken en in je prullenbak en weet ik veel. Dat doen wij gelukkig nog steeds niet. Nee, ja. dat moet ook niet gebeuren. En stel, even, stel je voor... Even een hypothese. Stel je voor dat, dat er nou wel wat aan de hand is? Of dat er iets ontluikt? of Dan nog zeg ik... van, Hoort dat bij de gebrokenheid. Dan het hoort het bij de en dat gaat je niets aan. En dan vind ik, vind ik zo'n leugentje over zo'n onderwerp. Stel je voor dat het helemaal aan het begin zit. Of dat er misschien wel eens wat voorgekomen is. En dat het, dat het alweer over is. Dan mag je daar best niet helemaal eerlijk over zijn. Want dat gaat je namelijk niks aan. Dat vind ik namelijk zo ook. Privé je mag over heel veel dingen ja. niet liegen. Over zoiets. Dat gaat andere mensen niet aan. Nou, nou dat kun je dan ook gewoon zeggen, toch? ja. Ja, ja oké. Okay, maar als je zegt het gaat u niets aan, dan zegt iedereen. Oh, dus het is. Ja, ja. ja. Nou ja, maar ik denk dat het voor een voorlichter handig is om niet, niet te, te liegen. liegen. Nee, absoluut. <laughs> ja. En bovendien. Dus. Ik bedoel... Toch dat zijn er wordt er alles mensen alle... meer doen. <laughs> maar stel, nou, je, voor dan, dan nou, weer, stel je voor nou dat er, dat er wel op een gegeven moment iemand anders is. Stel je voor dat, het uit, dat, dat er, als er misschien wel wat aan de hand is... dat het over een half jaar wel een relatie blijkt zijn. Dan, dan nog, dat kan ook. Het kan ook nog zich ontwikkelen of niet. Of, en en waar, dan mag je dat, alleen maar hopen dat die relatie lang duurt. En dat hij lang is en gelukkig En dat je daar gewoon je niet mee moeit. Maar dat is ook een, een hele rare kramp schaarsie. die we in Nederland hebben over dat politici. Niet, ja. Dat die maar een soort speciale beschermde rol hebben met, met nieuwsportcode. En, en iedereen weet al jaren dat Jan-Peter Balkenende... in alle billen knijpt die hij ziet. Maar niemand durft mij. dat op te schrijven. Ik zie een volledig doffe, teleurgestelde, glubberloze borst van de hand. Ja, die nog die nog nooit Jan-Peter Jan Balken. Ja. Dank jullie wel. We gaan zo meteen verder praten over van alles en nog wat. Het is namelijk iets voor half tien. Dat zeg ik. Het is iets voor half tien. En het is tijd voor de hoofdpunten van het internationaal. Met Ze zitten er al helemaal klaar voor. Freddy van Tijn.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 Het is even na half tien. Je luistert naar BNN op Radio 1. Wij zetten zoals iedere vrijdag een punt achter de week. Deze week doe ik dat met politiek watcher Borgs van Ham. En met Rianne en Herman Meijer. Dat lijkt alsof ze wat met elkaar te maken hebben. Dat is in dus zoverre zo dat ze nu naast elkaar zitten. En dat ze dezelfde achternaam hebben. Maar Rianne is entertainment slash glamour blogger. En Herman is politiek journalist. En uh, ooit SGP woordvoerder geweest. Wil je ons zien zitten? Dan kan hoor. Dan ga je naar radio1.nl. Druk je op het knopje webcam. Er is één man die je dan niet ziet. Want die zit namelijk helemaal in Heerenveen. En dat is Frank v ja, dat is maar goed ook, denk ik. 77 minuten, ja toch? Nou ja, goed, dus kijk, ze kunnen beter naar jullie kijken, zal ik maar zeggen. 77 minuten zijn we ruim onderweg in deze wedstrijd. En het is 3-3 uh, wie er gaat winnen. Of er iemand gaat winnen überhaupt. Dat is uh, volkomen ongewis, wat mij betreft. Want het vliegt werkelijk alle kanten op. Uh, van links naar rechts. Dan weer Herenveen ineens in de aanval. Dan weer Ajax. En zo nu en dan besluit een van beide ploegen om even te temporiseren. Nu is dat even Ajax met Palsen. Achter zijn eigen defensie. Met uh, de bal breed op al de wereld. Herenveen Trekt zich terug op eigen helft. Maar dan toch maar tot een metertje of twintig. Dus is er ook niet zo gek veel ruimte voor Ajax om te voetballen. Van Rijn slink er nog maar eens een bal voor. Siktorsson glijdt voor langs. En bij de tweede paal Boyan komt er uiteindelijk niet aan. Bal dus weer terug richting Van Rijn. Die mag gaan ingooien. Nee, dat mag hij niet. Dat wil hij wel, maar dat mag hij niet. Dus uh, moet hij de bal inleveren bij Dijks. Dat was ooit uh, zijn ploeggenoot. Namelijk aan het begin van het seizoen. Nu is hij verhuurd aan Heerenveen. Naar de linksback. Nu mag hij uh, gooien voor de Friese. In de richting van Vint Bogerson. Die neemt de bal niet lekker aan op zijn borst. En levert daarmee dus ook de bal onmiddellijk in. Vermeer heeft hem intussen. En die legt hem weer uh, diep op uh, mooi Sander. Om aan te geven dat hij een beetje tempo moet maken. Gooit hij er een metertje of tien voor. Zodat uh, mooi Sander wel moet rennen. En ook dat het spel snel moet gaan verplaatsen. Ze doet hij ook met een mooie crossbal. Zeg op Sana. Gaat zijn tegenstander voorbij. Dijks is dat dan de bal breed leggen. Serrero. Oh, is dat een handsbal? Nee, zegt Fink in ieder geval. En dus moet Ajax door. Dat doen ze ook. Dat kan ook. Eriksen, Paulsen, Boylussen. Opnieuw Eriksen. De bal neerleggen. voor Siktorson. Die kan er net niet bij. En dan is het uh, uiteindelijk rust achterin bij Noordveld. Die hem uh, van de achterlijn afplukt. Ja, toch 10 minuten. En uh, zoals gezegd, het vliegt alle kanten op. Hier kan nog van alles gebeuren. Tot nu toe is het 3-3. Dus er is al genoeg gebeurd. 35 years behind bars, that is the sentence for this man, Bradley Manning, the U.S. soldier Convicted of leaking classified data, one of the leaks in Sommigen vinden hem een held, anderen een schurk. Bradley Manning, de klokkenluider, werd dus woensdag tot 35 jaar cel veroordeeld. Voor het lekken van overheidsgeheimen aan Wikileaks. Was niet het enige nieuwtje. De dag na zijn veroordeling maakte Manning bekend dat hij een vrouw is en voortaan door het leven wil. Als Chelsea Manning. En om er straks wat appetijtelijker uit te zien in de gevangenis overal... gaat Chelsea in de cel aan de hormonen. Het is nog niet bekend of en wanneer ze naar de vrouwenvleugel wordt overgeplaatst. Ik moet zeggen dat ik heel even uh, verrast was, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, de 35 jaar dacht ik, oké, okay, dat had me heel erg bezig gehouden. En de vraag of de man nou een schurk is of een, of een held of wat. dan. En toen kwam deze pees en dacht ik, wow, die zag ik even niet, uh, helemaal, ik even niet helemaal aankomen. Uh, 35 jaar, laten we daar eens even mee beginnen. Herman, 35 jaar voor... Iemand die dit gedaan heeft, volgens sommigen inderdaad een held... volgens anderen een, een landverrader, nou, hij is daar ook voor, voor een aantal zaken veroordeeld... tot 35 jaar terecht? Ja, ik vind dat heel lastig. Ik vind 35 jaar heel veel. In Nederland moet je daarvoor denk drie moorden plegen, wil je zo lang de bak in gaan. Ik vind met klokkenluiders altijd... Het is heel goed dat ze er zijn, je moet ze ook beschermen. Maar je moet klokkenluiders ook niet een vrijbrief te geven... om alle informatie die ze tegenkomen het internet op te slingeren. Want daar zit ook informatie tussen die echt geheim moet blijft. En ik heb bij Manning toch ook wel een beetje het idee dat die uh, document heeft gepubliceerd waarvan hij geen idee had wat erin stond. En dat hij echt zo naïef is, zoals ook in de, uiteindelijk in de rechtszaak is aangevoerd. Ja, maar 35 jaar vind ik dan wel een hele zware straf. Ik bedoel. Janne? Ja, ik, heb, ik vind 35 jaar absurd. Volgens mij kreeg je dat in Nederland trouwens nergens voor, behalve als je echt. Ja, alleen je het Maar nee, ik, wat mij betreft, ik weet niet of hij een held is. Maar ik vind het zeker in combinatie met, met hoe er op Snowden wordt gejaagd. Mm. vind ik het een eng idee dat de Amerikanen onze close bondgenoten zijn. En zo met. met met privacy van de wereld en met hun eigen privacy omgaan. Ja, maar, kan jij, kan je, maar kan je je voorstellen dat een land als Amerika... wat natuurlijk sinds 9-11 een totaal ander land geworden is... Nou, uh, wat 9-11 ook wel heeft aangegrepen om wat tuurlijk, andere dingen nee, door te gaan tuurlijk. voeren. Nee, zeker. Maar, bedoel, wat, ja. maar daardoor, daar is ook een soort paranoia ontstaan. Ja. Uh, kun je je voorstellen dat ze deze man zien als een, als een landverhaal? Want er is een hele grote lobby in Amerika. Mensen die hebben gezegd, nou, sluiten hem levenslang op. Sterker nog, de doodstraf is ook geopperd. Ik snap dat, dat ze hem graag neerzetten als een landverrader. Net als Snowden wordt neergezet als een landverrader. Ik vind niet dat dat zo is. Ik bedoel, ik vind dat er in Amerika hele rare spelletjes worden gespeeld met mijn privacy. Ja. En, en met die van de regering, waarin er ineens dus wel weer van alles geheim moet blijven. Terwijl zij de hele dag mijn mailtjes zitten checken. En toch heb ik het gevoel dat daar de, de oppositie binnen Amerika daartegen niet zo heel erg groot is, Boris. Het verzet uh, daartegen, althans. Het feit dat, dat punt er... is dat je hier natuurlijk met een paradox te maken heeft. Deze man heeft zijn land verraden... Mm -hmm. uh, voor een in zijn ogen hoger doel. Namelijk mensenrechten. Hè? Er zijn echt gewoon uh, nou, tegen oorlogsmisdadenachtige dingen gedaan... door Amerika, door individuele uh, soldaten, zo moet je het zien. En dat is blootgelegd via Wikileaks. En dat heeft hij aan, uh, aan Wikileaks gelekt. En daar is hij naïef in geweest, et cetera. Dus je kan het allebei zijn. Je kan aan de ene kant een, een, een, uh, hoe zeg je dat? het verdedigen van, van mensenrechten zijn... en je kan daar binnen ook dan landverrader zijn. Ja. Dus je, kijk, het punt is een beetje... je moet er ook een beetje zakelijk naar kijken. Als je zoiets doet... Uh, en je gaat daarin te ver, dan dat je daar een straf voor krijgt, dat is niet gek. Want anders zou het een vrij brief zijn om maar heel met Classified informatie zomaar te gaan strooien. Nee, maar we hebben even ja, we hebben, we hebben uitgezocht hoe dat in andere landen, hoeveel dat in andere landen zou zijn. Dus volgens dezelfde. Ja. Uh, in Denemarken zou je daar vier maanden voor krijgen. Ja. In Engeland zes maanden. En, en, en zo, zo blijft het. het blijft allemaal ja. onder een jaar. Nee, absoluut. Weer. Dus wat dat betreft het dus, ben ik het met de anderen heel erg eens het is veel te hoog. Waarschijnlijk hè, wordt nu al wel gezegd... in Amerika zal het ook een stuk korter worden. Zal het misschien uh, na tien jaar terug worden gebracht. Nou, dan is het nog steeds heel erg buitensporig hoog. Um, ja, en, en ik denk ook wel dat... Ik, en dat vind ik er eigenlijk zo erg aan. Iemand heeft misschien onhandig gelekt, ja. maar op zichzelf de dingen die echt in de publiciteit, de publiciteit zijn gekomen. Daar moet een Amerikaanse regering blij mee zijn dat dat op die manier wordt, eh, naar boven wordt gebracht. Want ook Amerika staat, als het goed is voor mensenrechten en dat soort. Ja, nee, maar als dat zoiets, zoiets onder de Amerikaanse vlag gebeurt, dan moet dat bestraft worden. Dus ik vind. En ik. Ik, kan, nee, ik hoop nog, laat ik, laat ik, ja, ik hoop, niet zien. Ja. Ik hoop dat, dat er toch nog een of andere gratie komt van de president, eh, waardoor die straf eh, verminderd wordt. Dan, en dan nog even heel kort over waar we mee begonnen: en dat is dat er opeens dat Bradley Chelsea gaat, uh, gaat worden. Is dat, is dat iets wat hem goed gaat doen in dat gratieproces? Of. Heeft dat er niks mee te maken, denk ik. Ik vind het totaal niet relevant. Nee. Okay. Nee, nee nou ja, ja, hij zegt Amerika, zelf... He? Ik denk aan Amerika. Nee, bedoel, hij of... zegt zelf dat hij er al heel, heel lang ja, iets is de waar hij mee bezig was. Dus, maar ja... Maar of dit een man of een vrouw doet, maakt niet uit. Het is een persoon. Ja, maar ik vraag me dus in Amerika, want het is... Je denkt dat hij denk korter, dat... korter straf gaat nee, krijgen? Denk... Of juist langer? Ik weet het niet, met hoe ze daar in Amerika naar kijken. Volgens mij vindt iedereen dit even... ja onverwacht als... Uh, okay, als de, de film over Bradley Manning, die er natuurlijk sowieso gaat komen, wordt alleen maar beter, hè? Ja. Ja. Ja. En ik weet het niet. Het wordt ik niet ik heel veel niet. geloofwaardiger, ja, ja. Er zo. Wat een wending. Ik hou niet zo van die procesfilms. Die <laughs> duren mij over het algemeen te lang. Goed, een plaats. Uh, Breaking Bad meesterlijke tv-serie over een Amerikaanse scheikundeleraar die zich ontpopt tot drugsbaron. Het laatste seizoen is net begonnen, wordt uitgezonden. Laatste acht afleveringen, de grote finale. Het is een serie uh, die je moet gaan zien. En ook vanwege de geweldige muziek. Uh, daarom dit nummer van Prince Fatty zit in een, in een scène in Breaking Bad in een laboratorium waar flink crystal meth wordt gekookt. Zo klinkt het ook reggae. Shimmy shimmy ja. And I take it away. don't yeah. oh, think once they come, they're going to be the best with the crazy rapping. Donna oh, we're proclaim. Oh, we're going to proclaim. I was a big old man on the hip hop crew. Yeah. I don't think they say to you. You're going proclaim. You're going to proclaim. Oh, baby, we like it raw. Oh. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. We do. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. We do. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, yo. Give me the mic and I will take it away. The Wu Tang thing was the Kung thing That old bastard was some crazy rapping in a Brooklyn Brooklyn You yeah, know this uh, You bit a hip-hop crew Cause them the spine dedicated to you In a Brooklyn yeah, In a Brooklyn You know this East Coast uh, Like to go to It's like we can cut man chose the style is simple about Put a get the head and dry toe Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy Come in the mic and I will take it to we so show you say I'm mean, in a ruff a band play. And shimmy ya, shimmy yeah, shimmy yeah. And shimmy ya, shimmy yeah, shimmy yeah. You bike and now we'll take it away. We so you say I'm mean, in a ruff a band play. Shimmy, shimmy ya, yeah, shimmy yeah, shimmy mag hier niet meer roken. Hè? Nee, maar... Je krijgt er wel zin in. <laughs> uh, de Britse producer, Prince Fatty uh, Met een cover van rapper All Dirty Bastard. Van de Hoetang Clan. Ik vind hem lekker en ik weet zeker dat Frank Wieland nu met zijn daar krullen op de, op de tribune heeft zitten wiebelen. Toch, Frank? Ja, man. Ja man. Zeker. <laughs> nog een dikke minuut in deze wedstrijd. Officiële speeltijd dan. Tenminste, het is 3-3. En Ajax heeft het meeste balbezit in de slotfase van deze wedstrijd. Maar dat zegt helemaal niks. Want ze spelen de bal rond en rond en rond. En er komt nooit eens een keer een bal in de buurt van het strafschopgebied van Noordveld. En dus komt de de Veen ook niet in de problemen. En de de Veen wacht op een slordig momentje bij de ajax Om er dan nog één keertje definitief overheen te vliegen. En dat ook nog af te straffen met Vin Bogason in de spits. Wat is is dat toch een heerlijke aanvaller? Ajax speelt graag op de buitenspelval. En dat heeft die IJslander ook het liefst. Want die kan daar fantastisch in bewegen. Randje net wel net niet buitenspel. En heeft daar al een aantal keren goed van kunnen profiteren. Daar komt de bal de diepte in gegooid. Richting de goal van Noordveld. Wordt over de achterlijn heen gekopt. En dat betekent spellenhervatting voor Ajax. En alleen zijn dek voor Heerenveen. Want daar komen wel eens problemen uit voort. Bijvoorbeeld twee goals helemaal in het begin van de wedstrijd. Maar ook de laatste kans van Ajax voor al de wereld. Kwam uit de spellervatting toen een vrije trap van Eriksen. Nu de hoekschop ingebracht. Weggekopt achterin bij uh, Heerenveen. En daar komt de counter met uh, voorop van Laparra. Wie gaan er allemaal achteraan? Joey van den Berg. Het is even kijken. 1, 2, 3, 5 van Heerenveen tegen 4 van Ajax. Wie beslist? Wie gaat het doen? Kums. Nee! Vermeer! Die houdt de bal tegen met de voet in de laatste tellen officiële speeltijd van dit duel. Maar Heerenveen mag nog wel een keer gaan gooien. Dit was dat ene kansje, die ene counter waar Heerenveen nog op zat te loeren. En Kums, de invaller, had daar eigenlijk wat meer mee moeten doen. Er komt drie minuten extra tijd bij. Dat is niet heel raar, want er zijn zes wissels geweest. Een keer 30 seconden, zoals dat nou eenmaal berekend wordt in het betaalde voetbal. Dat betekent drie minuten extra tijd. Het wordt nog spannend, want één kans kan beslissend zijn over drie punten of één punt. Tot nu toe één punt voor beide. 3-3 extra tijd. Heerenveen-Ajax. Zo. So. Nog drie minuten wil ik Oei! Je kunt je afvragen waarom je de gemeenteraad in wil voor een partij die jou daar eigenlijk liever niet wil. Maar Lilian Jansen uit Vlissingen trekt zich er niks van aan. Ze wil de SGP-lijst in Vlissingen gaan trekken. Een primeur, want pas sinds kort mogen vrouwen op last van het Europese Hof politieke functies binnen de gereformeerde partij bekleden. En alsof er een nieuwe diersoort in het Braziliaanse regenwoud was ontdekt, trokken de media erop uit om nou eens om nou eens te zien hoe dat is, zo'n SGP-vrouw. Dat heb ik altijd uh, wel gewild. Ik wist dat het nooit kon. En nu heb ik de mogelijkheid. En uh, nu is die me die geboden en dan pak ik hem ook aan. Neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Dat ben Ik uh, toe bereid. Ja, ze is bereid. Nu de leden van de Vlissingse SGP nog. Die beslissen binnenkort of Jansen ook echt op de lijst komt. Ja, man. Jij bent een tijdje SGP-voorlichter geweest. Uh, ben je ook lid van de partij eigenlijk, of niet? Nee. Niet. Nou, dat maakt niet uit. Hoeft niet. Maar vind je het een goede stap? Ja. Ja. Nee, ik, eh, daar heb ik ook nooit een geheim van gemaakt. Ik ben er altijd voor geweest om vrouwen op de lijst te plaatsen bij de SGP. Of Lilian Janssen op het perfectste moment voor de partij komt, weet ik niet. Ik had er zelf op gerekend. Zijn? Nou, het is wel erg kort nadat de partij heeft beslist... dat de vrouwen op de lijst kunnen komen. En ja, je moet gewoon er op rekenen binnen de SGP heb je twee kampen, zeg maar. Hm. En er zijn nog steeds een aantal SGP'ers tegen. En die zal dit pijn doen. En dan komt het wel erg snel. En ik had er zelf op gerekend dat het pas in 2018 zou gebeuren... En dat had de partij misschien iets meer ademruimte gegeven. Maar hier moet het mee doen. Om er aan te wennen bedoel je? Ja. Zij is al wel gewend aan stemrecht voor vrouwen sinds... Ja, dat, sinds dat, antwoord, dat sinds gebeurt massaal. 1921, ja. Uh, maar hoe valt het binnen de partij? Ik heb begrepen dat de partijvoorzitter Maarten van Leeuwen... niet heel erg gelukkig is met deze beslissing. Die stond niet te juichen. Wat ik net al zei, er zijn twee kampen. En uh, ja, die houden je het liefst bij elkaar. En die vliegen elkaar nu toch een klein beetje in de haren. Um, maar of het echt uit zal lopen, een hele grote welk denk ik, wel, ik weet niet. Los ik dat vanzelf op? Ja hoor. Oké, okay. nou, dan, dan wachten we dat af. Uh, want we moeten nog even voetballen, hè, volgens mij. Uh, even, uh, ja. Hoe gaat het daar Frank, de laatste seconden van de wedstrijd? Nou, Herenveen heeft via Kums een nieuwe kans gehad om de wedstrijd alsnog te winnen. Het is 3-3. Laatste tellen extra tijd zijn inmiddels aangebroken. Vermeer verslikte zich in een duel met uh, Finn Bogasson. Ver buiten zijn eigen strafsopgebied. De bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Kums. Die kan heel goed trappen. En die schoot de bal nou centimeters over het lege goal van Ajax heen. Nu Eriksen met een voorzet richting de tweede paal. Daar weggekopt door Otikba. En uh, daarmee lijkt de bal definitief voor het laatste zijn Aangeraakt. En dat klopt. Fink fluit af. 3-3. Een enerverend gevecht was het. Een mooi gevecht... Lekker om te zien, maar het is wel een feit. Ajax speelt twee, uitwedstrijd, twee uitwedstrijden, Eén bij AZ. Verliest die wedstrijd, speelt een uitwedstrijd bij Heerenveen. Speelt die gelijk. Dat zijn vijf punten verloren in twee uitduels voor Ajax. Laat dat een trend zijn en dan heeft Ajax een serieus probleem dit seizoen. Maar nog is dat natuurlijk geen trend. Vooralsnog zal zeker Frank de Boer spreken van een incident. Maar feiten zijn het wel. Twee uitwedstrijden, vijf punten verloren door Ajax. Vandaag twee tegen Heerenveen. Het werd 3-3. Na een mooie avond. Totale ontreddering in Arnhem, Breda, Den Bosch, Enschede en Groningen. In die steden gingen inwoners deze week massaal in Jute zakken de straat op... waar ze zich met as insmeerden en riepen waarom God, waarom wij? De reden de Bijenkorf heeft besloten de vestigingen in die steden te sluiten. En dat kwam dus keihard aan. Het is toch jammer. Het is een mooie grote winkel waar je van alles kan kopen. En het is toch zonde dat die dan in een stad als Breda dichtgaat. Ja, dat is hartstikke jammer van zo'n winkel waar je van alles kunt kopen. In totaal gaan er uh, 262 banen verdwijnen. Er wordt wel flink geld gepompt in de zeven vestigingen die wel gewoon open blijven. 200 miljoen in de komende vijf jaar. En goed nieuws voor onder andere Amstelveen en Eindhoven. Daar kunnen ze straks nog luxer shoppen. Ik had mijn moeder huilend aan de telefoon in <laughs> Arnhem. Het is toch verschrikkelijk. Uh, nee, dus voor heel veel mensen is het dus vreselijk. Jan, voor jou? Vind, vind je ervan? Uh, nou, ik vind het helemaal niet vreselijk. Ik denk dat het een hele slimme stap is van de bijenkorf. Ik bedoel, er gaat steeds meer uh, uh, via internet, zeker uh, uh, in het segment waarin ze zich nu bevinden. Ik bedoel, je ziet in, bu in buitenlandse grote steden dat dit soort luxe warenhuizen... waar zij in Amsterdam bijvoorbeeld al heel erg naartoe aan het gaan zijn, dat dat. Uh, vooral ook heel veel toeristen trekt. Als je nu in ja. Amsterdam de Bijkorp inloopt, het vol met Japanners. de Russen staan daar horloges ja. te kopen. Nou ja, het, beste, het, ja. Het, het, bedoel, het kan mij persoonlijk niet schelen uh, wie daar binnenkomt... als ze maar geld uitgeven, want daar moet ook weer belasting over afgedragen. Dus ja, ik vind dat een hele, een hele logische stap. En ik denk ook dat het sentiment van uh, een dagje naar de Bijkorf dat dat wel iets is van de generatie van jouw moeder en de mijne. Ja. En heel veel moeders waarschijnlijk. Maar niet dus... meer van, van de generaties die er nu... Het Aantonen. is toch ook wel een beetje leuk. Dan moet je nu uit het achterland van Groningen... of uit, uh, uit Arnhem of de, de omstreken. moet je even met de trein naar Amsterdam, naar die luxe winkel. Nou ja, of naar, of, naar of, de website. Of, of naar de website, kan ook nog. Met de, de trein. Ja, met de trein. <laughs> ja, met de website met de trein. Dat kan soms ook heel lang duren, hè? dat weet je. Uh, de, de steden krijgen er wel iets voor terug. Die krijgen namelijk de Primark ervoor terug. Volgens mij hebben wij een tijdje geleden over die winkel gesproken... in verband met het, uh, het fabriceren van spullen in Bangladesh. Maar deze, ja. deze keten krijgen ze ervoor terug... Echt goedkope kleding. Ja. Zitten ze daar dan op te wachten? Uh, nou ja, want uh, alle... State, bedoel, ik weet niet of je wel eens bij een Primark bent geweest. Maar de nee. rijen staan daar echt uh, de hele winkel door. Dus dat is gewoon iets wat werkt. En bovendien, ten eerste is het vrij hypocriet om alleen naar hen te wijzen... als het om Bangladesh gaat. Nee, want bijna alle concerns uh, ook de duurdere laten in laaglone landen. En ook door kinderen en onder erbarmelijke omstandigheden hun dingen produceren. En bovendien is Primark hetzelfde concern als de bijkorf. Dus het is niet, ik bedoel, de bijkorf, dat, dat valt allemaal onder dezelfde paraplu. Dus ja, voor mij, ik denk dat het een hele slimme set is. En dat, je, dat zij dus nu de groepen gaan bedienen die nog wel naar de stad gaan om te winkelen, namelijk jongere mensen. Juist. Duidelijk. We gaan naar pladen rijden, Klassieke Bieden muziek. Today. Zet een punt. Zij zei jij nou? Achter de week. Klassieke muziek. Ja, ik denk <laughs> we hebben rap gehad. Dan is okay. klassieke muziek een logische volgende stap. Uh, Ludovico Einaudi, componist uit Italië. Zijn opa was uh, kort na de oorlog nog president. Maar dat er zeiden. Einaudi Junior schrijft veel muziek voor films, maar ook uh, eigen albums. Het is uh, wegdroommuziek. Stemmige bijenkorf <laughs> uh, Dit jaar verscheen de CD in het timelapse. En uh, je hoort Waterways. Ja, meditatief plaatje zo, hè? Op het eind van avond. Uh, Italiaan Lodovico Einaudi. Hij schreef ook de filmmuziek voor Intouchables. Misschien die openingscène met die snelle auto, die pianoklanken. Kun je hem misschien van kennen? En we gaan even luisteren. Voor enkele seconden gaat onze nieuwe zender van start. Welkom bij Fox. Goedenavond en leuk dat je kijkt. Van harte welkom bij Fox, de nieuwe zender voor series, films en veel sport. Ja, sinds maandag 6 uur zijn we allemaal een nieuwe zenderrijker. Van harte daarmee, heel veel mensen keken er op de openingsavond, openingsavond nog niet naar Fox. Gemiddeld 58.000 mensen zochten het kanaal op, goed voor een marktaandeel van 1,2 procent. Maar de grote klapper voor Fox moet natuurlijk nog komen. Waarschijnlijk worden daar vanaf volgend seizoen de samenvattingen van de eredivisie uitgezonden. Daar beslist de zender deze winter over. En dan moet blijken of Fox... Een succes wordt. Of het op het grote TV. of of het op het grote TV-zender Kerkhof belandt. naast Sport 7 en Talpa -streep 10. Dus, Rianne, was jij een van die 58.000? Ik Kijk, heb een als... heel klein stukje gekeken, maar met frisse tegenzin. Met... <laughs> Vertel, waarom met frisse tegenzin? Ah, ja, omdat ik niet zo heel erg van sport hou. Maar... Ja, het is voornamelijk een sportsfeestje. Ja, momenteel nog wel. En uh, ja, ik denk, ik, de, ik, ik denk gok nu dat ze het niet gaan redden. Ja, ja ik, maar ik heb, dat komt doordat vooral de, dat Eredivisie voetbal zo met vaste gebruiken en rituelen en sentimenten te maken heeft. Dat Mensen moeten het gewoon niet op een ander kanaal dan om 7 uur op zondag. Ja. Met, dat zag je ook met, bij Talpa. Ja. ja, er wordt gewoon dat. dat Mensen willen dat niet hebben. Dat moet allemaal precies zo okay. blijven als het is. Nou, dat zou een argument kunnen zijn. Ander argument is ze gaan ze nee, geen nieuws brengen. Daar waar ze in Amerika natuurlijk heel groot mee ja, zijn. Daar had ik eigenlijk wel naar uitgekeken. Ja? Ik, ja. wel, ik dacht van, nou, wakker Nederland is toch een beetje... een ja. soft, soft niksige zender eigenlijk geworden. Dat dit is echt conservatief. En, en dit zou echt een beetje... Nou ja, laten we zeggen de Telegraaf... maar dan nog even te, een beetje beter. Een beetje dagelijkse standaard zou je kunnen zeggen. <laughs> maar uh, waar, waar, maar zou, zou het een tactiek kunnen zijn... dat ze als het niet loopt met de sport... dat ze dat alsnog gaan proberen? Nee, erbij. maar dat is ontzettend... Dat is nou echt ontzettend duur. Kijk, wat ze nu doen is natuurlijk gewoon Amerikaanse programma's vertalen en uitzenden. Dat is niet zo duur, Dan kan je ook niet heel erg mee in het schip ingaan. Maar als je echt een zender wil maken, ja, dan wordt dat word ontzettend duur. Dat gaan ze nooit doen. Over duur en failliet Last. gaan gesproken. Ja, bandjes Ding. boven de cups. Dat is natuurlijk het handelsmerk van de BH's van Marlies Dekkers. Maar het waren bijna collectors items geworden... want het bedrijf van Dekkers weer deze week failliet verklaard. Gelukkig voor de liefhebbers van veel te duur, kitscherig textiel... werd er vrijwel meteen een doorstart aangekondigd... waardoor de schade in de Nederlandse slaapkamers hopelijk wordt beperkt. Pat, veel te <laughs> duur, kitscherig textiel. Goed, Rianne. Jij was een orakel, want jij zag het aankomen. Uh, ja, iedereen die zich enigszins in de jaarcijfers van Marlies Dekkers heeft verdiept, kan dat al vanaf 2000. Zij draait vanaf 2007 elk jaar structureel verlies. En dan flinke bedragen van 500.000 tot 4,3 miljoen. Ja, dat ging uit een hoop geld, hoorde ik. Ja, en op omzetten van 30 miljoen per jaar is dat gewoon echt heel fors verlies. Dus dat er, zij was ook al tijden bezig met SAP de grote concurrent om te kijken of die haar niet uit de Panari kon gaan helpen okay. ja het is te duur en iets simpels als twee bandjes boven een shirt. Dat is niet een ontwerp waar je duizend jaar mee voortkomt. Maar volgens mijn vriendin heb je voor heel veel geld ook jarenlang een BH. Dus hoef je ook bijna nooit meer naar de winkel om mijn fiets te Ja, maar volgens mijn groot beborste vriendinnen zijn het hele slechte BH's. Dus kan je voor hetzelfde geld beter een ander kopen. Ik zou zeggen, praat er even lekker in. dat je daar ook nog over moet nadenken, over je lingerie. Ja, daar gaat het ook. Goed, lieve mensen. Ze gaan hier nog even over door Boris van Amer, Marianne Meijer, Herman Meijer en en Marietje Schaken. Die hoorden jullie ook nog in het eerste half uur. Hartelijk dank. Um, tot ziens. Ja. Wat is er aan de hand? Oh, oké, okay, goed. Mocht jullie ons niet zo lang missen? Check de Facebook of de Twitter, at BNN Het was me maar waar genoeg. Goed, <laughs> ja. Tot de <een> volgende. Toevelingen. <middels> Ik hoorde dat ik nog even door moest gaan, maar dat was helemaal niet zo. <laughs> ik ga even door over die lingerie, want ik vond het wel spannend. Zijn ze echt zo slecht die Nou ja, dat uh, iemand van, van de bnn Today redactie me, die whatsappte mij nog ja. vanmiddag omdat ik dat toch wel echt moest zeggen. <laughs> nou, dat is bij deze... Ze is toch dus, al failliet. Kan je moet hier die dieper de het faillissement in trappen, ja. echt. Het gemaakt is bij deze mislukt.